Wist je dat je creatief kunt zijn volgens het drieslagstelsel? Een derde van je tijd braak liggen. Dat helpt om nadien een rijkere oogst binnen te halen. Deze wijsheid uit de middeleeuwen sprokkelde het creatieve lab bij Malin Sarah Gozin. Zij is de vrouw achter de VTM-series Clan en Connie en Clyde. En zo pas schreef ze samen met Vele Bates de nieuwe eenreeks Tabula Raza. Ik ben Jan Holderbeke en ik neem je mee in het mysterieuze universum... ...van een gedreven tv-maker. Ah, de deur gaat open. Hallo. Hallo. Hallo. Jan Holderbeke. Dag Jan, ik ben Malin. Hallo. Kom maar door, zeg. Die kan op? Ja, kan op. Malin Sarah, uh, het creatieve lab gaat een dag in je leven uh, aflopen, uh, beginnende bij de ochtend. Wanneer sta je op? Alles hangt er een beetje vanaf waar ik precies in mijn creatief proces zit. Omdat een televisiereeks maken dat is een beetje als de, de vier of de vijf seizoenen, zeg maar. Het ontwikkelen van een reeks en de reeks schrijven is volledig anders dan ja, de reeks opnemen en monteren. Um, van het moment dat je op zet sta, dus dat zijn hele vroege uren <laughs> en uh, ja, dan, dan leef je een beetje volgens de callsheet. Maar uh, tijdens het creatieproces zeg maar, en, en het schrijfproces, uh, ja, ik ben niet echt een, een, een ochtendmens. Dus ik denk dat ik meestal zo rond een uur of negen begin. En dan probeer ik wel uh, ja, min of meer kantooruren aan te houden, in de zin van allee, dat ik mijn schrijfuren toch cover gedurende die dag. En um, dat hangt er dan ook vanaf, is het begin van het schrijfproces of schurkt je tegen een de deadline aan, dan kan dat wel gauw oplopen tot uh, ja, toch wel tien uur per dag om <lacht> de deadline te halen. En als, als je dan helemaal in het begin van je proces zit, in je creatieproces, dan kun je dat eigenlijk niet zo goed timen. Dan komt de inspiratie of zeg maar, het creatieve werk meer op van die onbewaakte momenten. En dan probeer ik vooral ook zo even niks te doen, in de zin van uh, ja de beste ideeën komen eigenlijk als je in een auto zit, of ik zeg maar in pad of bij mij dikwijls een nacht dat ik niet kan slapen, dan begint dat allemaal te werken en uh, dat is zo'n beetje zoals ik weet niet of je uit de middeleeuwen het drieslagstelsel nog kent ja, van ja, ja. de landbouw Eén stukje braak, ja. één stukje braak, één stukje met patatten en één exact. stukje met graan dus met je moet kraan. iets braak laten liggen of iets laten afbranden om, om dan nadien te kunnen zaaien, dat dat goed groeit en nadien te oogsten. En ik vind dat eigenlijk voor mijn werk net hetzelfde. Als ik, als ik net de hele rit erop op zit van ontwikkeling schrijven, opnemen, monteren, zoals nu eigenlijk zit in de laatste fase, dan heb ik echt een ongelooflijke drang en nood om even gaan braken te liggen. Dat, zo, ja, dat er terug van alles kan binnen. Ah, ja, dat ik me eerst kan laten leeglopen. Zodanig dat, ik, dat de spons nadien terug kan beginnen opzuigen. En, en dat, dat, uh... dat is wel interessant. Hoe ziet zo'n braaklig proces eruit? Is dat plat liggen in de zetel? Is dat... ja, soms, ja, soms is het. Um, ik, ik hou. Allez, dat is een luxe, want ik heb zelden de tijd. Maar ik hou wel van, van zo'n niks doen. En, en dan de dingen op je te laten afkomen. Um, ja, dan wil ik mijn dag ook niet te vol steken of ik kan zo echt zeggen van ik blijf vanavond thuis en in plaats van mij dan vol te proppen met bijvoorbeeld uh, tv te kijken of dit of dat dan kan ik echt gewoon naar de haard zitten kijken en een muziekje opzetten en, uh, en een beetje niet iets bladeren. Of, uh, uh. Soms kan het ook zijn tijd nemen voor een goede film te zien of, of een goed boek te lezen. Um, en, maar dat hangt er zo'n beetje vanaf. Er zijn periodes uh, dat is dan misschien niet zo het, het moment, maar dat je effectief aan het schrijven bent of, of midden in je proces zit van, van, van creatie, dat je zo hard bent door dat ene verhaal met wat je bezig bent, dat er ook even niks anders meer binnen kan. En Dan kan ik bijvoorbeeld ook niet nog eens uh, heel veel films of series kijken en heel veel boeken lezen. Dat is gewoon, dan wordt het te veel. Ja. En kan je zeggen welk soort films je bekijkt of welke boeken je leest om inspiratie op te doen? Um, Begin bij de film. De, wel ja, in, de, in het lichtmoment kan dat van alles zijn. Omdat je gewoon echt alles op je wilt laten afkomen. Maar één keer als je in een project zit of, of je hebt een idee voor een, voor een reeks of een film in een bepaald genre. Ja, dan, dan ga je daar zowel wel een bad in willen nemen. Dan probeer ik zoveel mogelijk te bekijken van... Wat is er al gemaakt, enerzijds qua referenties, en, en ja, om je u, om u te laten inspireren, maar anderzijds vooral ook om te zien van wat is al verteld geweest, en daar vanaf te blijven om, om iets nieuws te okay. kunnen doen. Ja. Want wat er al over tabula rasa doorgedruppeld is in de pers, dat het, het, de naam The Exorcist is al genoemd. Ah, echt? <laughs> Heb je die met een vergrootglas bekeken? Uh, nee, niet echt. Um, maar het is ook, qua reeks, is het een psychologische thriller. Dus um, het gaat echt over een vrouw die, die verloren loopt in haar eigen hoofd. Die leidt aan geheugenverlies en daardoor ja, de gaten probeert in te vullen met haar verbeelding. En op een gegeven moment ook, ja, moet ja beginnen twijfelen aan zichzelf van wat het ik mij hier aan te herinneren ben. Is dat, is dat echt of beeld ik mij dat in? En zij heeft dan last van psychoses. En als kijker, het is een subjectieve vertelling, dus je ziet ook effectief wat, de, wat dat zij meemaakt. Je krijgt alleen maar die puzzelstukjes die ze zelf ja, weet te vinden. Um, dus ja, je maakt als kijker mee wat dat zij meemaakt. Je ziet wat dat zij ziet. Je weet wat dat zij weet. En je weet vooral niet wat dat zij weet. Um, en... Het leuke daaraan was dat je inderdaad visueel en ook qua, qua, qua fantasie echt wel een stapje verder kunt gaan. Um, dus we hebben ons vooral door de sfeervolle films en de reeksen laten inspireren. Van plot heb ik vooral eigenlijk uh, films die, die, die over geheugenverlies gaan en, en boeken over geheugenverlies gezien en gelezen. Momenten nog eens opnieuw bekeken. Een aantal boeken gelezen die, ik denk... Uh, voor ik ga slapen, van Watson. Ik weet niet of je die gelezen hebt. Uh, vooral om te kijken van ja, wat, wat doen ze met het verhaal? Uh, wat voor soort uh, reveal zitten erin om, zoals ik zei, niet zelf het verhaal te vertellen dat al verteld is geweest. En dan van sfeer hebben we ons verhaal laten inspireren door um, ja, Guillermo del Toro, Ben's Labyrinth en uh, ja, genoemd de Exorcist. Maar... Het is niet... Uh... Er gaan zeker referenties in zitten van ook mm. dat genre. Maar fond blijft Tabula Raza echt wel ja, een, een psychologische thriller. Een echte ja, familiedrama dat aan de basis ligt. En um, er zitten stukken van psychologische horror in. Um, maar die zit binnenin in, in onszelf. Um, het is niks supernatural. Of uh, er zitten geen bezeten duivelmomenten in, of, uh, ja het is eigenlijk een vrouw die echt schrik begint te krijgen voor zichzelf en wat dat ze heeft meegemaakt. En als je dan aan het schrijven gaat, voel je dan dat je zelf die vrouw met geheugenverlies bent? Of? Uh, ik zal het altijd een beetje zeggen, <lacht> ik heb niet het beste geheugen, uh, ik denk als ik even op mijn bureau ga piepen, alles hangt altijd vol met postitjes. mijn uh, computer plekt vol met stickies. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom ik dat verhaal ook heb willen vertellen. Uh, van zo de angst om te vergeten. Zo de angst van controle te verliezen. Ja, je, je, je probeert je daarin in te leven. Wat dat is, als dat nog grotere proporties aanneemt. Um, qua algemeen thema, heel de problematiek rond Alzheimer en jong dementie en zo. We hebben dat ook van dichtbij meegemaakt. Mm. Uh, in de familie. Ja, dat is... Dat is echt wel iets waar dat bijna iedereen mee te maken krijgt. Uh, iedereen kent wel zo iemand. Dus ik vond dat eigenlijk ja, een bijzonder interessant gegeven om, om, om iets rond te doen. Het was eigenlijk Veerle Bates, die, um, uh, die graag zelf ook een, een reeks, uh, na de projecten die ze gedaan had, graag zelf een reeks wou bedenken en schrijven. Die me had gecontacteerd en we hadden dan zo afgesproken en bekeken van ja, welk verhaal willen we vertellen, welk personage. Wilt jij graag spelen? Uh, want een reeks, ja, dat is, dat is een lange rit. Mm -hmm. um, in, welk, in welk personage wil je zelf vastbijten? En zij was, was heel hard getriggerd door een, uh, een vrouw die psychologisch vertroebeld was. En we zijn dan beginnen zoeken van... Ja, waarom? Um, om de, uh, wat, wat ligt er aan de basis van, van, van die vertroebeldheid? En uh, ja, we hebben, we hebben gemerkt dat gewoon... De thematiek van de reeks, de angst die een centrale rol speelt. De angst van die, die controle te verliezen en te vergeten. Uh, te verliezen ook. Dat dat toch een thema is dat, dat, dat veel mensen. Allee, iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan. Hm. Maar dat bij iedereen toch wel heel herkenbaar is. Allee, ik denk dat dat uw dier, dierbaarste bezit is: ook herinneringen. Ik denk dat dat voor iedereen. Dat is ook gewoon de tijdsgeest nu: zo, de angst van controle te verliezen. We hadden alles, alles goed geregeld en uh, er waren zekerheden. En ik denk, ja. Deze tijd zijn er heel veel zekerheden weggevallen en leven we toch in een veel angstiger klimaat dan, uh, dan pakweg een paar jaar geleden. En je ziet dat ook met, met bijvoorbeeld: uh, er is een tijd geweest dat uh, met de Koude Oorlog en zo, dat, uh, dat de science fiction. ...bijzonder hard geboomd heeft. Zo, hè? De angst voor de Marsmannekes en zo verder. En je merkt nu ook dat... Uh, ...pakweg de psychologische thriller, het horrorgenre... ...de psychologische horror... ...dat dat nu ook terug gigantisch aan boomen is. En ik denk dat dat gewoon ook heel veel met tijdklimaat te maken heeft. En is terrorisme daar dan Absoluut. de hoofdoorzaak van? Ja. Ja, ja, ik denk dat wel. Ik denk dat dat de Marsmannekes, hè, mm -hmm. allez, ja, ...of de, mm -hmm. de Russen van vroeger... ...dat dat... Uh, hey. Ja, dat dat de terroristen zijn. En we zoeken altijd iets in, in, ja, in, in verhalen, in boeken, in, in films, in tv, iets om een beetje die, die angst te vertalen, om die angst te bezweren, om daarmee om te gaan, om dat een gezicht te geven, uh, mm -hmm. ja, om over die gevoelens te kunnen praten. Je, ja, methoden om je hoofd leeg te maken op een of andere manier. Enfin, je sprak al over de, de braakperiode. Hè? Dus, dus ja. dat, je, dat, je, dat je niets doet of dat je kijkt naar films. Of, of, um, in deze serie zijn er mensen die ook mediteren of sport doen of mm -hmm. weet ik veel. Of op reis gaan. Dat ja. soort dingen. Doe je dat? Ja, absoluut. Ik denk, voor mij is het heel belangrijk om, om mijn hoofd even stil te krijgen. Uh, dat is niet zo gemakkelijk. Wat dat bij mij meestal wel helpt, is naar de sauna gaan. Ik kan dan echt gewoon uren, ja, ergens warm en uh, ja, waar je even alles stil kunt leggen, lichamelijk, mentaal en uh, uiteindelijk komen die dingen dan wel naar boven, maar dat is zo wel uh, een moment om te ontspannen en om even de pauzeknop in te duwen. Ontspannen bij uh, 80, 90 graden. Ja, even alles uitzweten en zo even leeg maken uh, Dat is iets wat ik regelmatig wil doen. Ja, sporten, sporten ook wel. Ik doe yoga. Dat is voor mij ook een moment om te zeggen van uh, oké, okay, even hoofd uitzetten en uh, mm -hmm. aan niks denken, leegmaken maken. En ik voel wel dat ik dat nodig heb. Zijn er dingen die afknappers zijn? Een aantal? Van de creatieve mensen die ik geïnterviewd heb, voelden ook enorm veel beklemming uitgaan van sociale media, van, van de e-mailbox en dat soort dingen. Hoe ja, spring jij daarmee om? Mijn, mijn mailboek staat momenteel, ik heb het gisteren nog gezien, op 1108, denk ik, onbeantwoordig. <laughs> maar het heeft ook te maken met het feit uh, dat ik ja, net bevallen ben en, en in zwangerschapsverlof heb gezeten en tegelijkertijd een reeks heb afgewerkt. En, dus uh, dat heeft daar vooral mee te maken, maar... Ik probeer me daar langs de ene kant ook zo weinig mogelijk van aan te trekken. Uh, ik denk dat ik wel af en toe iets post op Instagram en, en zo een keer Instagram zal volgen. Um, Twitter, dat lukt niet. Hm. Ik, ik probeer wel af en toe, maar ten eerste, dat is onmogelijk om, om zo'n newsfeed te volgen. Dat is te veel. Nee. Um, het lukt mij ook nooit om een tweet te versturen. Dan begin ik iets te tippen en dan zo van, ah, oké, okay, veertien karakters te veel. En dan ben je een half uur bezig met uw tekst te proberen samen te ballen in ja, hetgeen dat je dan wel kunt versturen. En dan is het zo'n voort... In de beperking zit de meester nogthans, hè? Ja, maar oh, dan steek je daar te veel tijd in. En, en... Zijn er dingen die je aan jezelf zou willen verbeteren? Hmm. Ik weet waar ik absoluut niet goed in ben, is relativeren, dat is niet mijn sterkste kant. Is dat zo? Ja. Ik heb dat wel geleerd. Ik zeg het gewoon als, als heel veel tegelijk binnenkomt. En, en, um... Ik heb heel veel geleerd op mijn mindfulness. En, en, uh, ik vind het een schone uitdrukking, de soep is nooit zo heet dat dus zo wordt opgediend. En dat klopt allemaal. Maar uh, als je ergens in het midden zit van, van, van iets moeilijks, van een moeilijk proces, ja, dan, ik slaag daar nog altijd niet in om dat toe te passen. En pas je mindfulness toe? Dagelijks ja. of wekelijks? Of, of. Mm, iemand heeft ooit tegen mij gezegd van, je zou, als, je, als je de tijd hebt, zou je drie keer per dag mindfulness moeten doen. En als je geen tijd hebt, moet je het veel meer dan drie keer doen. Dat is een truc. Maar ik slaag daar niet in. wat je zei over dat relativeren, is dat ook zo. Bijvoorbeeld op, op de set loopt iets fout. Um, de stukken keramiek waaruit vele bates is gemaakt vallen te vroeg in brokken. Uh, ah, wel, voor, die, die, voor die keramiek digitale... dat hoofd, want dat zit in de trailer. Op een gegeven moment ze ja, is, als, als, uh, uh, ja, is eigenlijk musicalster, uh, maar uh, ze dansten ook en uh, er is een scène waarin eigenlijk uh, ja, dat is een metafoor zo'n beetje voor hoe dat haar carrière aan diegelen is gevallen na haar geheugenverlies, omdat het moeilijk wordt om choreografieën van buiten te leren en alles. Um, en elke keer als ze haar pasjes niet meer kan onthalen valt ze, valt ze en breekt er iets. En toen haar hoofd kapot viel uh, Zoals gezegd, van als de vlucht zou kapotgevallen zijn. We zijn daarop voorzien, wel de drie hoofden. Ik herinner hoofden klaarstaan. Nu, op een gegeven moment waren die drie ook wel op en toen moesten we het hebben. Um, dus wij zijn altijd wel op de worst, scenar Allee, worst case scenario voorbereid op set. Maar ja, soms lopen er dingen mis. Het probleem is meestal een tijdsgebrek. Van, uh, een scène vraagt net iets meer tijd. En uh, ja, er zijn maar zoveel uren op een draaidag. En we hebben maar zoveel aantal draaidagen. Maar ja, je moet, je moet het wel allemaal kunnen, kunnen shooten. Um, en dan, ja, dan moeten er beslissingen gemaakt worden van... Oké, okay, wat kan er geschrapt worden? Hoe kunnen we iets sneller vertellen Combineren. of sneller opnemen? En uh, ja, ik denk dat dat dan gewoon echt kwestie is. En, en ja, dat is de ervaring. Door ja, veel opzet te staan, uh, leert je dat wel... Om, om snel op, oplossingen te zoeken op, op uh, opzet. Mm -hmm. Dus uh, dan is het echt kwestie van goh, terug in een scenario gaan duiken, kijken van oké, okay, hoe kunnen we die scène korter vertellen. Um... Maar dit, zoals je nu vertelt, klinkt niet alsof je niet kan relativeren. Integendeel, je bent snel in het bijsturen. Ja, je, je moet wel. Ik denk dat je op dat moment gehandeld wel om, om snel een oplossing uh, te vinden. Maar dat wil niet zeggen dat je daar binnenin geen last van hebt. Van, ja, dat is wel, dat is een grote druk. Ja. Maar het haalt niks uit van dan als ik kikken zonder kop opzetten gaan rondlopen. Dan van, Want dan, dan, gaat de, dan gaan er niet meer oplossingen komen. of dan, dan, dan gaat het niet verhelpen. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat je ja, rustig kunt blijven. En, maar dat wil niet zeggen omdat de buitenkant rustig is. Dat je binnenin van, van stress of druk of als er dingen mislopen, dat je er geen last van hebt. Mm -hmm. en, ja. uh, dan is het altijd goed om nadien even een, uh, te kunnen decompresseren of een tegenbeweging te doen. En dan helpt mindfulness en yoga wel, wel heel goed. Ja. Hm. Heb je een levensmotto? Uh, ik, ik heb er verschillende, denk ik. Uh, <lacht> dat ik er echt eentje moet kiezen. Ja. Dat is moeilijk hè. <lacht> <lacht> wel, ja, dan zou, dan zou ik zeggen van uh, altijd je buikgevoel volgen. Dat is misschien niet zo'n levensmotto, dat is meer een soort van iets waar daar, waar daar dat je leeft. Um, ja, dat kan een deel van een levensmodel zijn, je hoofd uitschakelen en je gevoel volgen. Ja. Zoiets? Ja, vooral je gevoel. Ik denk dat je um, je hoofd niet volledig mocht uitschakelen, maar mm. dat als je knopen moet doorrekken van je buikgevoel te volgen. En dat is een, een, een methode waar ik nog nooit spijt van gehad heb. Dus, uh, ik heb het al eens een paar keer omgekeerd geprobeerd en dat zijn dan misschien de beslissingen dat ik dacht, van, ik had toch mijn buikgevoel moeten volgen. Mm -hmm. ja. We zijn begonnen bij de ochtend. Laat ons bij de avond eindigen. Ja. Wat doe je als laatste op een dag? Mijn tanden poetsen. <laughs> nee, uh, ik hou er wel van om, om mij af te kappen in de zetel en, en nog een reeks te bekijken. Allee, een paar afleveringen. Bench, uh, Echt Ja, ik andere. probeer... Ach, vroeger lukte het mij om echt nog te pinchen en dan om drie uur te zeggen, ah, nu toch, toch echt gaan slapen. Maar tegenwoordig ja, één of twee afleveringen. Meestal één is te weinig, eentje is geentje. Dan Probeer ik er twee en dan is het een discussie van ah, nog een halfje. Dan probeer ik zo, toch nog een halfje. Uh, omdat het probleem is, een, een, een aflevering eindigt op een cliffhanger, hmm. meestal. En dan wilde de volgende zien. Dus een trucje is Jada. om er dan nog een halfje bij te zien en dan kun je gewoon oppikken zonder te veel. Uh... Ik neem aan uh, dat het truc is die je zelf ook toepast hè, als je een serie maakt. Ja. Uh, ja. <laughs> Maar gewoon, ja, denk er een beetje vanaf hoe druk dat de periode is. Soms kan het ook gewoon zijn uh, in het bad gaan weken met een boek of zo, uh, maar uh, iets rustig, ja. En dat boek in het bad, is dat dan iets in functie van, van stof opdoen of, of mag dat ook puur ontspanning zijn? Als dat in rustige periodes is, dan zal dat inderdaad stof opdoen zijn. Als dat in drukke periodes is, dan is het echt ontspannen. En als het in een superdrukke periode is, dat, echt gewoon, dat, dat alles vol zit, dan ga ik echt tover, Dan kan ik echt zo'n zo, stripverhaal lezen van als ik klein was: de joden en pierwit ofzo, of zo, of een kuifje. Uh, ja, gewoon even niks te moeilijk. Uh, uh. En hoe laat gaat het licht uit? Dat hangt er ook vanaf. Um, Meestal ben ik wel gulzig in mijn dag. Ik ben niet echt een early bird, dus uh, ik heb dan s'avonds nog wel wat in te halen. Um, ja, probeer ik het toch wat te rekken tot... Uh, het zal tussen elven en één zijn, afhankelijk. Sorry voor de creepy muziek in deze podcast, maar het is op die tonen dat Malin Saragosin in de moed geraakt om haar tv-werk bijeen te schrijven. De soundtracks van Pan's Labyrinth» van Javier Navarrete «Under the Skin» van Mika «The Assassination of Jesse James» van Nick Cave en Warren Ellis. En «The Exorcist» van George Crump mocht ook niet ontbreken. Als je meer voelt voor mijn podcast-tune, dat is gewoon Philip Glass, meer bepaald Mad Rush. Het Creatieve Lab doet twee weken de deur dicht. Op 19 november ben ik terug, samen met de creatiefste vis van het moment, spinvis. En ik, dat is jan.holderbeke at vrt.be. Nee, geen Facebook, geen Twitter.